Zes uur. Jon van Kam, dat zijn we als journaal. Guerilla beweging ELN zegt dat hun strijders de twee spoorloosjournalisten... voor hun eigen veiligheid hebben meegenomen... omdat ze in een conflictgebied terecht waren gekomen. De ELN hield Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender... vijf dagen vast in de jungle in het noorden van Colombia. De twee kwamen vanochtend vroeg vrij. Volgens de introducteur van het programma Spoorloos... was de ontvoering niet gepland... maar heeft een cel van de ELN daar spontaan toe besloten. De top van de beweging zou de ontvoerders vervolgens hebben... Opgedragen de twee weer te laten gaan. Bottenvolgende zijn nu in de stad Kukuta, waar ze medisch worden onderzocht en wat kunnen slapen in een hotel. Van bijna 30 flats in Groot-Brittannië voldoet de gevelbekleding niet. Dat zijn er veel meer dan eerder werd gedacht. Gisteren meldde deskundigen nog dat van de 600 flatgebouwen in Engeland er 7 niet voldoen. Nu blijkt dat 27 flats niet slaagden voor de brandveiligheidstest. Die test richtte zich vooral op de gevelbekleding omdat die een grote rol speelde bij de brand in Grenfell Tower in Londen. Daarbij kwamen zeker 79 mensen om het leven. Een automobiliste uit Schendel is vannacht zwaar gewond geraakt nadat ze met haar auto over een aantal keien was gereden. De auto kreeg een klapband en botste tegen een boom. De vrouw kwam bekneld te zitten in de auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Volgens Omroep Brabant ligt ze onder meer met een klaplong in het ziekenhuis. De politie denkt dat iemand de keien bewust op de weg heeft gelegd en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft tussen 2013 en 2015 niet ingegrepen bij misstanden in slachthuizen in Nederland. Rapportages van een dierenarts die keer op keer met bewijzen kwam, werden in twijfel getrokken, schrijft de NRC. Op beelden van de arts is te zien dat biggen en geiten zonder verdoving worden geslacht. En in een ander slachthuis wordt op de grond gevallen kipfilet weer teruggelegd op de transportband. Het weer het is op veel plaatsen bewolkt en soms valt er lichte regen of motregen. Het is een graad of twintig. Morgen is het droger, schijnt soms de zon en wordt het ook een graad of twintig. Dit was het nws verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Eembruggen 6 kilometer en 10 minuten op onthoud. En verder zorgt de nasleep van een ongeluk op de A16 nog voor file van Breda naar Rotterdam bij de Van Brienenoordbrug. Daar staat nog 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, het is alweer avond. Hier het tweede uur van Entertainment for You. En uh, ja, zit je net te eten? Ik zou zeggen, eet smakelijk. We gaan lekker verder met Los Del Rio. En uh, zij hebben het over de Magarena. <middels>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 With me, and if you're good, I'll take you home with me. Ala tu cuerpo, alegría macarena. Que tu cuerpo para dar alegría es cosa buena. Ala tu cuerpo, alegría macarena, eh macarena. Ala tu cuerpo, alegría macarena. Que tu cuerpo para dar alegría es cosa buena. Ala tu cuerpo, alegría macarena, eh macarena.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 Mala tu cuerpo, alegría, macarena, blij. Makarena, maak je een stukje blij. Makarena, maak je een stukje blij. Makarena, maak Maar tu cuerpo, daarna, de tuurp, aan de griep, was er wel. Maar daarna, de tuurp, de griep, de griep, de griep, de griep, de griep, de griep, de griep,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 Balla tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría macarena, eh macarena, ay. Balla tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría macarena, eh macarena, ay. Balla tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría macarena, eh macarena, ay. Y amacarena tu cuerpo para dar la alegría y Alla tu cuerpo alegría macarena, eh macarena. Alla tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo, la alegría cosa buena. La, tu cuerpo, alegría macarena, eh macarena. Ay. la alegría y cosa buena Hala tu cuerpo, alegría Macarena 6.904.5 op de kabel en natuurlijk 24 uur per dag op de kabel tv en natuurlijk ook DAB+. Tegenwoordig. En uh, ja, we gaan lekker verder met gewoon uh, pardo en non-miables. En als je denkt, ik heb niks te doen. Kom dan gewoon naar Zandvoort en uh, ja, beleef het culinaire op Zandvoort. En dat allemaal tot de klokjes van uh, half elf. Morgen kunt u ook natuurlijk van drie tot uh, half tien. No me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Weet je wat? Weet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 No me hables así. No me mientas que me duele. Que me nee, mentir. No me hables, no me hables. <risa> no me hables así. Dat was je dan, Juan Pardo en Homie Ja, en ik ga dan een lekker plaatje draaien. En uh, ja, die draai ik speciaal uh, voor mijn trouwtje uh, vriendin. Zo En uh, ja, dat, uh, ik heb genomen en, uh, een plaatje van uh, Dino Merlin. Van de album Peter Strana Svieta. En uh, dat allemaal uit 1990 en uh, Samoy Josana. Ik ben hier in Ik zie het niet, ik kan het niet, ik ik kan het niet, ik ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet, ik is er troep Je zult je lachen in mijn ogen, je zult zien dat je zlo en alles wat Dino, Merlin, en dat allemaal voor mijn vriendinnetje. Sa, mooi uh, Ljusana, uh, van de album uh, Petastrana, Svjeta. En dat allemaal uit 1990, een uh, hele tijd geleden alweer. En ja, ook deze is ook uit de oude doos. En Paco, uh, Paco, en taka, taka, taka, ta. Hé, hey, Fred hij hey. draai nog eens een plaatje. Ja! Ja, gezellig vet. MUZIEK <Sessie>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 Ta por fin ya viene el buen tiempo cata, pum, pum, pum, pum. Ya se quitó el frío viento todos ya cantaremos y también bailaremos y todos estaremos ya siempre siempre contentos ta taka taka taka taka tuk Taka taka taka taka taka tuk Taka taka de strand. Punt cata punt punt op de strand. We gaan op de strand. We en si we no vamos zo, vamos con het. Taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak, taak,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 Het Safri-duo en de bongo-song. Ja, heerlijk. He. Wordt er helemaal opgelaten van. En natuurlijk ja, hebben we iemand in de uitzending dat uh, zo ons belooft. En dat is Jan Koevoet. Jan, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, dit, ja. Ja, ja. ja, we hebben elkaar al uh, wat vaker gesproken. Vorige keer was, het, uh, uh, ja. Ja, was Petra er niet bij. En nu ook niet. Nee, ik, die, uh, goed, die ga je uh, ongetwijfeld nog meer van horen. En uh, inderdaad, wij, Petra en ik hebben uh, ja, uh, afgelopen jaar uh, drie duetsingels uitgebracht. En dat is uh, voor Petra eigenlijk een, een begin. Ja. Ja, en dan zijn we toch van te kijken dat ze dus... Uh, ja, omdat uh, zelf ook een uh, nieuwe solo-single heeft uitgebracht. Oké. Okay. En hij ongetwijfeld meer van horen nog. Ja, dat, uh, ja. Dat, dat hoop ik wel, ja. Jazeker. Ja, ja. Dat, uh, ik bedoel, uh, ja, daar kijken we altijd naar uit. En uh, ja, zijn altijd benieuwd naar, de, naar zeker nieuwe singles. Ja, dus uh, zeker. Ja. ja, nou ja, zelf ben je ook uh, daar benieuwd naar, natuurlijk, hoe dat, uh, hoe dat uit gaat pakken. Ja, nou, ik heb uh, natuurlijk, ik ken de single van, uh, ook van Petra. en... Uh, ja, goed, het is een uh, echt... Uh, ja, het heeft zichzelf erom betroffen. Ja. ja, dat is uh, mijn, uh, mijn tenminste. En uh, ja, ik weet dat haar nieuwe single uh, ja, gewoon, uh, gewoon goed loopt en veel gedraaid wordt, ook bij radio's. En uh, ja, ik weet ook dat ze uh, ja, uh, afspraak heeft lopen heel veel radio's, om dan bij jullie. Dus uh, daar gaat het komen. dat gaat goed komen. Dat komt zeker goed. Ja. Maar eventjes uh, ja, over jouw uh, nieuwe single. Ja, ja. Lieveling. Waar komt dat vandaan? Nou? Ja, is, is, is, is dat uit, uh, uit de omgeving? Of? <lacht> Lieveling, je bedoelt een. Uh, ja, uh, kijk, natuurlijk, uh, de liedjes die je schrijft, althans uh, die van mij, uh, die bevatten toch uh, een grote kern van waarheid. En het is niet alleen uh, natuurlijk realiteit, het is ook, uh, ook fictie waarbij je bij komt kijken, anders zou ik ja. het leven hebben, denk ik. Ja. Al ja. oh, die liedjes die ik gebruikt heb. En, uh, uh, ja, uh, ik, ik heb kinderen, uh, ja, uh, ik heb een, ik, uh, ik heb een uh, fantastische dochter ook die uh, mij uh, bijstaat in de muziek uh, organiseren, maar ook uh, met uh, schrijven van liedjes. En uh, grote steun van mij, maar ook uh, ja, met twee jongens. Ja. En natuurlijk daaromheen uh, ja, heel veel leuke, lieve vrienden uh, die ik uh, ja, om me heen heb. En, ja, uh, ja, sowieso belangrijk, hè? Dat is, dat is natuurlijk heel belangrijk ja. en uh, de liefde gewoon dat is het heel leuk thema om uh, liedjes op te schrijven. Ja. Hey, want gaan we het van hoeveel liedje we op de liefde gaan? Dus, uh, kijk, mm, ik, uh, nou ja, ik ik. weet toch wel, hè? Ik, ik zou zeggen 98 procent. Ja, ik denk het ook wel zoiets. Ja. ja. Nou, dus vandaar uh, gewoon uh, ja, mensen om je om je geeft en uh, je gaat goed aan het leven en uh, ik ben werk wat ik dat doe, het is uh, fantastisch, maar ook uh, die hobby en uh, mensen om me heen. Uh, ja, de vrienden, de fans enzovoorts, nou uh, vandaar dat liedje, uh, ja, toch naar hun toelieveling. Ja, nou, uh, de, de, de, de, de teksten worden altijd geschreven door je dochter, of... Uh? Nou, uh, ik schrijf ze zelf, maar uh, als ik een idee heb voor een liedje, ja. dan uh, ga, ga ik altijd naar mijn dochter. En uh, dan zeg ik van, uh, Sylvana, uh, ik heb dit bedacht, uh, met uh, een stukje tekst erbij enzovoorts van... Uh, nou, en dan kan ze dus, uh, ja, ze is heel kritisch. En uh, ik, ik moet gewoon zeggen, van je kinderen krijg je de beste kritiek. Ja. Uh, uh, dan kan, kan ze tot drie keer toe, als ik met iets nieuws kom, kan ze zeggen van, uh, nee, pa, niet doen. Tot ze zegt van, ja, pa, wel doen. Ja. Dit, ja. Uh, dit, dit is gewoon goed, enzovoort. Zo gaat dat. En als ik dan een uh, texografie staan, dan loop ik uh, mee naar mijn dochter en uh, gaan we samen naar kijken. En dan... Uh, Wordt er inderdaad toch wel wat, wat, wat gewijzigd in die, in die tekst? Ja, nou ja, is dus toch altijd wel uh, prettig om een, een kritisch iemand in, in de buurt te hebben, om het maar zo te zeggen. Dat is toch? zo leuk om van je ja. eigen kind en van je eigen dochter, ja, die, die zo enthousiast is en uh, ook, ook hele goede ideeën en uh, initiatieven heeft, ja. Ja, uh, om, om, om dat te horen en om uh, uh, dat ze dus uh, meegaat en uh, soms met de luidwil het doet, uh, ja, uh, die betrokkenheid. Ja. Ja, dat is, dat is gewoon geweldig. Ja. Nou, hey, uh, Jan, nou, nou ben jij nou een rots in het vak, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja, ja ik bedoel, je gaat al een tijdje mee natuurlijk. Ja, dus hey. uh, ik had vorig jaar een vijftienjarig uh, jubileum. Ja. Dus uh, reken maar een jaar op, uh, 16 zestien bijna zeventien jaar, ja. ja, ja, hey, uh, ja maar wat, wat zit er nog eigenlijk in het verschiet? Wat, wat wil je er nog mee bereiken? Ga je nog albums uitbrengen? Uh... Ja, ik heb... Uh, Toe vier albums uitgebracht en ja. ik, ik ben eens gaan tellen van hoeveel singles ik nu uh, uitgebracht heb, dus zelf geschreven, tekst en muziek. Ja, en dan uh, kwam ik op 48. Ja, dat is uh, 48 ja. liedjes en uh, die staan dus op een uh, dat die allemaal op een album dus van de laatste, laatste ongeveer acht, denk die, die zijn acht, negen zijn uh, als single uitgebracht. Ja. Ook, ook lieveling daarbij natuurlijk, ...dan ja. niet op een album. Dus ik, uh, ik ben eens gaan, uh, ook heb gepraat met mijn dochter. En het uh, idee van, van uh, oktober, november, om uh, weer een nieuw album uit te brengen. En dan iets, uh, ja, misschien wel, waar uh, dus alle singles ja, in verwerkt zijn. Ja, een soort, uh, soort oh. verzamelalbum. Een verzamelalbum, ja, ja. maar dat zijn wel drie schijfjes dan. Ja. Ja, om die vijftig liedjes op te krijgen. Ja, en dan, ja, dan ook nog uh, wat, wat nieuwe nummers uh, erop. Uh, kijk, de nieuwe... De, de, de, dit wordt uh, CD 1, 2, 3. Ja. En natuurlijk de, de, de, de meest nieuwe. Ja die staan natuurlijk op, uh, op, het, op, op, op plaats 1. Uh, dat zijn de nieuwste liedjes die, die uitgebracht zijn. Ja, waar ja, misschien de mensen ook uh, die al uh, CD's gekocht hebben enzovoort, ja, toch het meest zijn uh, in geïnteresseerd. Maar dat, dat gaan we doen. En dat is uh, natuurlijk, uh, ja, uh, dat is een presentatie. En ik wil ook wel een van want die heeft. Al mijn singles heeft hij uh, geproduceerd, uh, arrangementen gemaakt. Ja. En die zei van ja, laat een tijd weten wat, uh, wanneer het is, want uh, daar moet ik zeker bij zijn. Ja. Dus nogmaals, al mijn liedjes uitgebracht bij Manfred het Ja, Nou, je bedoelt oktober dit jaar, hè? Ja, dit jaar. Ja, ja en het uh, kan november worden. En uh, hebben we hebben al een datum in gedachten, begin november. Ja. Dus uh, dat gaat, ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja, dat gaat gebeuren, ja. Oké, okay. nou wij kijken er naar uit. En, uh, ja, ja, we gaan het zeker meemaken. Ja, natuurlijk we hebben we de hele tijd contact. En ik zorg zeker dat die, dat, dat alle buur, buur terecht komt. Zeker. Ja, nee, dat uh, heel graag natuurlijk. Maar uh, voor die tijd dus, uh, komen, dus na lieveling, nog uh, twee nieuwe liedjes uit. Want ik moet wel die 50 vol krijgen, natuurlijk. Ja. En één nee. liedje is al, uh, staat al, uh, al dik in de stijgers En die uh, andere, die, uh, ja, Peter zei van, gaat ook een duet worden zeker. Dus. Nou ja, dus, ja, we wachten eraf. <laughs> ja, het zou kunnen. Het zou maar kunnen, want... Uh, ja, het is ook een die we... Ja, die heb ik uh, ook geschreven. Wel, al is uh, het vaak met, uh, met Petra. Maar dat is ook van mijn hand, ja. Oké, okay, Jan. Uh, nog eventjes, uh, ja, uh, social media... Uh, of een uh, uh, site. Waar kunnen mensen jou vinden? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar uh, ik heb inderdaad een site... Maar die site die is, uh, en daar zijn we dus mee bezig, uh, en dat is, uh, is nog een paar keer gehackt en dan komen er dus uh, vreemde teksten op enzovoort. En dat is ja, ja. gewoon, gewoon allemaal niet leuk. En er is ook heel veel van verdwenen. Ja. Want dan probeer je dat weg te halen, maar dan haal je ook heel veel goeds, uh, goeds weg. Ja, klopt. Dus uh, moet opnieuw, uh, we gaan het toch opnieuw nieuwe maken en uh, uh, waar alle informatie op terecht komt. Maar uh, in ieder geval, de, de site uh, www.jankoevoet.nl, daar kunnen de, de, de luisteraars op terecht... Gewoon aan, aan elkaar, hè? Jan Koevoet. Jan Koevoet, kleine letters allemaal. Uh, www.jankoevoet.nl ja. aan elkaar, ja. Okay. En uh, kunnen ze ook uh, naar Facebook en uh, hebben ze ook die e-mailadres? Kunnen wij altijd uh, de telefoonnummer kunnen verhalen? Mijn e-mail is gewoon te vinden op Facebook. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat we nog eventjes moeten gaan draaien, Jan. Nou, heel graag. Ja, want uh, ja, hij staat al met smart uh, te wachten. <gül> en ik wil jullie ontzettend bedanken dat ik in de uitzending mocht komen. Ja, graag gedaan, Jon. Uh, Alle luisteraars voor het uh, luisteren, natuurlijk. Bedankt. Nou ja, ja, ja de, de, de, de, we hebben elkaar voor nodig, toch? Ja, nee? ja het moet wederzijds, we hebben elkaar hard nodig. En ja. uh, zoals ook met, uh, kijk, je kunt uh, muziek maken, liedjes schrijven. Maar goed, het publiek, uh, de luisteraars heb je nodig. En de fans. Ja. En uh, het is gewoon een samenwerking. Ja, uh, en, ja, inderdaad, we hebben elkaar nodig. Ja. Hé hey Jon, ik zou zeggen, in ieder geval. Uh, ja, bedankt voor jouw tijd. Ja, ook voor jullie tijd. En uh, goed, we houden contact. Ja, en, uh, doen we zeker. Ja, en dit jaar, je gaat er meer van, uh, van me en uh, ja, misschien ons met Peter Hoog. Ja, ja. Nou ja, uh, ja, ik hoop jullie toch hier nog eens een keertje uh, ja, te zien eigenlijk. Ja, het is natuurlijk een, een, een kijk ik, ik ben, het is een wereldreis een, inderdaad. Ik, ik ben docent, ik heb twee scholen waar ik waar ik lesgeef. Ja. En uh, dat is natuurlijk een hele drukke tijd. Ja. Maar ik uh, vind zo, uh, ja, telefonisch is natuurlijk leuk, maar uh, er gaat niks uh, boven gewoon in studio. Ja, ja om, om, om daar een, een interview, een gesprek te hebben. Uh, dat is gewoon het, het fijnst wat er is. Ja, nou ja, dat is sowieso prettig altijd. Telefonisch ja, is natuurlijk ook altijd leuk. Bedoel, ja, hè? ja dat, dat je die aandacht krijgt. Dat is op zich al heel erg bijzonder. Ja, maar, uh, ja goed. Uh, misschien in de toekomst toch eens een keer uh, ja, uh, vanuit Gozerdel naar nou, studio komen bij jullie. Ja, gezellig. Dat wel leuk zijn, hè? Ja. ja. Oké, okay, gaan we zeker een keer doen, eh, Jan. Oké, okay, nou. Vreemd, bedankt nogmaals. Ja. En, uh, ja, tot horens. En tot horens. En uh, ja, ja. En nog een heel goed weekend natuurlijk. Ja, fijn weekend. Ja. Hey, bedankt, hè, Jan. Oké, okay, dankjewel jullie ook. Oké, okay, okay. hoi, hoi. doei, doei. doei, doei. Voor jou, maak ik de wereld tot een paradijs. Voor jou, toveruit niet zomaar een sprookjesreis. Voor jou, doe ik alles, het is zo fijn. Het enige wat ik wil is bij jou zijn. Ik hou zoveel van jou, lieve Leen, jij allermooiste vrouw. Mijn geluk, jij alleen, jij hoort hier bij mij. Van jou, link, jij allermooiste vrouw, mijn geluk, jij alleen, jij hoort hier bij mij, in een wereld zonder jou. Verander ik tranen in een blije laag Voor jou Verdrijf ik zorgen als bij toverslaag Voor jou Duizend kussen en nog veel meer Heel mijn hart dat gaat door jou Steeds zo geven. Zoveel van jou Lieve leef, Jij allermooiste vrouw Mijn geluk Jij alleen Jij hoort hier bij mij In een wereld zonder jou Bij mij, In een wereld zonder jou kan ik niet zijn. Zo, so, dat was hij dan, Jan Koevoet en Lieveling. Zijn uh, ja, laatst uitgebrachte uh, nieuwe single. En uh, ja, we horen nog meer van hem. Uh, zo rond uh, oktober en november. Over zijn hele. Uh, ja, Uitgebreide album eigenlijk. We gaan verder. En eh, dat doen we met Belinda Kineer en Wind van Verlangen. Zomer op je radio. Ik voel de wind die waait. Waar is je stem vannacht? Ik hoor jou.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 Het is het weer gezellig, hè, Fred Hij. Eventually you will return and bring your love to me, deep in my heart. I know it's meant.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 It's there to bring you Memories. and they'll turn back into reality. Eventually. Eventually. Eventually. entertainment for you meer than radio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 Nee, wees nu niet bang, zeg maar tegen mij. Ineens werd het ijzig kil en stond alles even stil. Ga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 Jongens, hier weer Entertainment for You. Dat allemaal op die zaterdag. Ja, tussen vijf en zeven. En we gaan lekker verder nog één plaatje draaien van Saskia 6 en Don't Tell Me Stories. Een hele tijd geleden. Luister maar. Hallo, darling. Ik zie. You're not coming home tonight. Wel. What am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye. Ja, het zit er wel naast weer op. Ja. Nog eventjes. Een paar. Ja, een halve, een halve minuut, nog niet eens. Ja, ik wil u bedanken voor het luisteren, voor het kijken. En natuurlijk ja, hoor ik u graag volgende week weer. You know. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren. En uh, denk eraan, Zandvoort Culinair, morgen ook nog tot half tien. Ik zou uh, ja, zeggen: groetjes bij mij, zwaai, tot volgende week. Doei. Don't